Ja, ik wil zeggen, ik hoor me zeggen, ja. Oké, okay, let's go. Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Een coronateststraat in Breda is vernield. Er zijn borden beklad en kapot gemaakt. En er werd geschreven dat corona een hoax is. Ook zijn medewerkers van de teststraat en mensen die stonden te wachten uitgescholden en geïntimideerd. De burgemeester van Breda noemt de actie te triest voor woorden. De politie doet onderzoek en kijkt of er beveiliging moet komen. De GGD zegt in een tweet dat er misschien wat vertraging bij het testen kan zijn door wat er is gebeurd. In de Italiaanse stad Napels hebben vannacht honderden mensen gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen. Het ging er heftig aan toe, vertelt onze correspondent. Er ontstonden confrontaties met de politie. Politieauto's werden bekogeld met stenen, vuurwerk en flessen. Maar er werden ook journalisten aangevallen. Live op tv werden ze geslagen en verjaagd. Er werden vuilniscontainers in brand gestoken en de brandweer werd tegengehouden. Sinds kort geldt er in Napels een avondklok. En daar komt nu een totale lockdown overheen. Bewoners zijn daar boos over. Vlak voor de wedstrijd van VVV Venlo tegen Ajax is er een speler van de Limburgse club positief getest op corona. VVV was tot nu toe een van de weinige eredivisieclubs zonder besmettingen. De speler om wie het gaat zit inmiddels thuis in quarantaine. Een opvallende actie in Garderen in Gelderland. Een slagerij heeft daar een hamburger van 200 kilo gemaakt. Er kwam nogal wat bij kijken om hem te maken. Uh, de bakkers zijn vannacht de hele nacht doorgegaan om de broden te bakken. Ja, We zijn gisteravond bezig kneden tot een lekkere burger. Toen zijn we gaan bakken inderdaad. Die heeft dus om een beetje acht uur in onze grote barbecue. Achter in de slagerij uh, heeft hij gezeten. En uh, nou, hij is perfect gelukt. En hoe hij smaakt. Het smaakt geweldig. Ja. En uh, dat je zo'n groot stuk vlees gaar kunt krijgen. Niet te geloven. Uit die Gigaburger kwamen maar liefst 700 porties. Die zijn allemaal verkocht. Wat bijna 1500 euro heeft opgeleverd. Dat oprengst, die opbrengst gaat naar het goede doel. En dan gaat weer vrij veel bewolking en een enkele bui. Het wordt 14 tot 16 graden. Morgen enkele buien, mogelijk met onweer. Dan wordt het maximaal 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door de afsluiting van de A10 West staat er een korte file op de A4. Van den Haag naar Amsterdam voor Knop en de Nieuwe Meer. Je hebt daar vijf minuten op onthoud. En ook vijf minuten vertraging op de A10 Zuid daardoor. Tussen Amsterdam-Slotermeer en Amsterdam-Buitenveldert staat een file van vijf kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 van de Culture Club, maar wel heel lekker... Church of a Poison and Mind. Zo aan het begin van uur 2 van Zandvoort op zaterdag... nogmaals een hele goede middag. En leuk dat jullie allemaal luisteren. Ja, in dit uur zouden we uiteraard uh, weer aandacht hebben voor de kwalificatie. Jij berichtte net, uh, Albert-Jan, dat de kwalificatie een uh, half uur delete is... om het zo maar te zeggen... Vanwege reparatie aan asfalt in... zijn ze met de bulldozers eroverheen. Gegaan, of zo... dat de schade is. Er ligt een een, een, een putdeksel uh, in uh, bocht 14 uh, is omhoog geschoten. Uh, of die staat scheef. Die moeten ze er eens weer inzetten. En het, uh, ja, het kunstgras er omheen is ook uh, behoorlijk beschadigd. Dus uh, de kwalificatie is met een half uur vertraagd. En bij Portugal wordt dat betekent dat om half drie uh, de kwalificatie begint en voor ons betekent het om half vier. Uh, ook geen nieuws uit uh, de, de laatste e uh, echte etappe in de Giro. Het uh, peloton staat nu op 2,5 minuten of 2 minuten 50 op de koplopers. Maar de koplopers zijn niet van belang voor het algemeen klassement. Want alle truien, uh, diverse truien en natuurlijk ook de roze van uh, Kelderman, die bevinden zich allemaal in het peloton. Ook dat houden we u het komende uur natuurlijk voor u in de gaten. Verder hebben we natuurlijk gewoon nog Zandvoort nieuws in het kort het komende uur. En natuurlijk ook uh, uh, veel muziek. Dus genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren... naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan. En het luisteren kan onder meer via onze eigen ZFM-app... En mocht je onze app nog niet hebben, download hem dan nu in de Play Store, App Store en Windows Store. Is die beschikbaar? Zoek even onder uh, CFM Zandvoort en je blijft op de hoogte van de laatste nieuwtjes. En hoort het geluid van Zandvoort. Dat ook trouwens op kanaal 40 digitaal via Ziggo. CFM TV uh, is daar te ontvangen met ook het geluid van Zandvoort. You, De nieuwe single van Miley Cyrus, een plaat uit is dus van dit moment. Door de, de Midnight Sky, de pluchtplaat op uh, CFM. Mijn collega's Jaap Koper en Walter uh, Sals, die draaien hem ook uh, geregeld. En uiteraard blijven wij ook niet achter van Zandvoort op zaterdag. Ja, de Halterstraat, hoe is het daarmee? Want uh, die was uh, natuurlijk afgesloten voor uh, de kroegen en uh, restaurants... om het terras uit te breiden, maar dat hoeft niet meer natuurlijk. Nee, maar dat, euh, want de afgelopen maanden, zoals je zegt... is de halterstraat in de weekenden afgesloten geweest... Euh, om voor de horecaondernemers een uitbreiding van het terras mogelijk te maken. Deze regeling euh, verloopt in principe op 1, november, euh, euh, op 1 november af... maar gezien de tijdelijke verplichting... verplichte sluiting van de horeca is besloten om de afsluiting op te heffen. De actuele coronamaatregelen verplichten de restaurants en cafés... om de deuren sinds 14 oktober in elk geval voor vier weken gesloten te houden. Echter wordt er al rekening mee gehouden dat deze maatregel verlengd zal worden. Omdat de regeling in de haltestraat juist bedoeld was voor de horeca in die straat... is besloten dat de straatafsluiting nu niet meer nodig is. De blauwe hekken zijn inmiddels verwijderd... en ook de paaltjes aan de einde van de haltestraat en de zeestraat... zodat daar weer geparkeerd kan worden. Hiermee worden de overige ondernemers in de haltestraat optimaal bediend. De gemeente en de plaatselijke horeca zijn met elkaar in overleg... Over hoe zij straks, als de verplichte sluitingen worden opgeheven... zo goed mogelijk gebruik kunnen blijven maken van de terrassen... ook eh, al zal de halterstraat dan niet meer worden afgesloten. Het college heeft aan de raad voorgesteld... om het tarief van de precario-verordening 2020 op nul te zetten. De gemeenteraad zal hierover in november een besluit nemen... Indien de raad het voorstel aanneemt betekent dat de horecaondernemers en retailers dit jaar geen precario rechten hoeven te betalen om voor, voor hun terrassen en uitstralingen. De gemeente werkt aan een corona-herstelplan uh, met aanvullende lokale maatregelen. Dit herstelplan heeft als doel om zowel de inwoners als de ondernemers... sterk uit de crisis uh, in december aan de Raad uh, zal worden uh, aangeboden. En uh, zo hopelijk dus dat de inwoners en de ondernemers sterker tevoorschijn kunnen komen. Wat ik me nou dan wel afvraag... Als je die regel, als je, toen die borden dus wel stonden in het begin, je moest er rechts erin en uh, links eruit om het zo maar eens te zeggen. Ja. Dat vervalt nou. Dat, ja. Bedoel, ja, ja, ja. Kijk, we weten allemaal dat we anderhalve meter moeten, in acht moeten nemen. In ieder geval streven om dat te, zo te doen. Uh, het dragen van mondkapjes wordt ook steeds meer aan ja, a, a, a vermeld, om het zo maar te zeggen. Ja, zie ook... je ook steeds meer, hè? Maar dus... haal dan die achtelijke blauwe strepen er weg. Want dat vind ik wel zo'n armoedig gezicht. Ik snapte dat wel in die zomervakantie. Dat de terrassen zo groot binnen die blauwe strepen... links houden, rechts houden. Maar als je dan die, die dingen in het begin... en aan het eind van de haltestraat weghaalt... haal dan ook die, die blauwe strepen weg. Ja, is het wel verf die je kan verwijderen? Dat is dan de vraag natuurlijk. Of uh, blijven die blauwe, blauwe strepen voor altijd? Ja, nou of zou het een kostenpost zijn? Hè? Maar bedoel, Vind jij, vind jij, vind jij dat, dan, dat dat moet blijven, die blauwe strepen? Nee, op dit moment heeft het geen, geen enkele zin... want niemand kijkt ook meer naar die blauwe strepen. Nee, klopt. Alleen om je eraan te irriteren, Albert Jan? Wellicht dat in december, dat als de zaak aan het corona-herstelplan wordt aangeboden... dat daar ook in staat dat die blauwe strepen kunnen verwijderen. Oké, okay, dankjewel voor deze berichten op de zaterdagmiddag. Bruno Mars is hier. de, de single van uh, Bruno Mars en Treasure, een van uh, zijn grote hits. We gaan terug naar de jaren 80 met. Aha! Nee, ditmaal niet uh, Taco me hun grootste hit. Maar wel een hele mooie andere. Hier is Crywolf. Zo uh, maken we de zaterdagmiddag uh, extra leuk bij CFM met Aha, zojuist, en de Cry Wolf. dadelijk gaan ze hopelijk wel kwalificeren daar in, uh, in uh, Portugal. Maar ja, dat moet je met de altijd even afwachten, Albert-Jan. Dus, uh, ja, als het lunchtijd is, dan gaan ze lunchen. Natuurlijk. Ja, dat, dat zeker. <laughs> nou, ze zijn nog druk bezig, maar zodanig zullen we toch uh, van start gaan om uh, half vier... met de kwalificatie voor de Formule 1 race van morgen. Daar in Portumao, als ik het goed zeg. Toch? Ik reken op goed. Oké, het lijkt er een klein beetje op. Hé, dit is uh, Lisa Boree, de zangeres van Goede Tijden, Slechte Tijden. En namelijk Break It Out. Ik ga een volgens mij 1982 of 83. De Nederlandse zangeres Lisa Ballray was dat. En Break It Out. En uh, ja, zij uh, was verantwoordelijk dan voor uh, de titelsong van Goede Tijden Slechte Tijden. Die hebben ze later een beetje onder handen genomen dat er uh, weer uh, iets uh, nieuws klinkt. Maar het is eigenlijk nog steeds hetzelfde uh plaatje. Albert Young, het is uh, half vier. Kom erop met het evenement Of uh, zijn er geen evenementen? En hoe zit het trouwens met uh, de zandsculpturen? Zijn helemaal stil. Ja, dus. zijn, ze, zijn ze nog heel? Dus nou eentje niet op het, op het Badhuisplein. Klopt. Zag ik gisteren op Facebook dat eentje zeg maar, beschadigd was. Toch al zonder, want ja, de kunstenaars, die karvers... zijn er enorm druk mee bezig geweest om dat te herstellen. Dus, maar in ja. ieder geval, u kunt wel stemmen op de zandsculpturen. En welke vindt u het mooiste? Vanwege de nieuwe restricties, zoals velen van u al weten, is het EK Zandcultuur als evenement geschrapt. De kunstenaars hebben wel hun kunstwerken voltooid, die onder de noemer Expositie tot 20 februari 2021 te zien zullen zijn. Er zal dus geen nieuwe kampioen worden verkozen, wel kan er gestemd worden voor de publieksprijs. De zes zandkunstenaars waren uh, uh, uh, vorige week, dus voor twee weken, al twee dagen bezig met hun creatie, toen duidelijk werd dat alle evenementen door de overheid tijdelijk verboden werden. De gemeente besloot dan ook het EK moest worden stilgelegd en onderling overlegd. Er werd afgesproken dat het evenement onder de noemen van een expositie verder zou gaan... zodat de artiesten hun kunstwerken kunnen afmaken. Maar een winnaar zou niet gekozen worden. Ondanks dat het competitieelement is vervallen valt er voor de deelnemers toch nog wel iets te winnen... Want, er, want de verkiezing voor de publieksprijs kan gewoon doorgaan. Onder coördinatie van het Zandvoortsmuseum... kan uh, tot en met 1 november gestemd worden op de zes zandsculpturen... Wandel langs de creaties en geef uw voorkeur door. Drie staan op het Badhuisplein, één op het Kerkplein... en één voor de ingang van het gemeentehuis en naast het HDMZ-museum. Onder de winnende stemmers zal een lunch voor vier personen... te waarde van 100 euro in het HDMZ-museum worden verloot. Inclusief een bezoek aan de expositie Onontdekte Diamant... en toegang tot de 360-graden panoramafilm over de historie van Zandvoort... Stemmen kunt u via de Zandvoortse krant want daar zit een formulier in waarin u uw keuze kenbaar kunt maken. U kunt ook in de Zandvoortse krant een QR-code tegenkomen... en die, als u die fotografeert, dan ook dan kan u digitaal stemmen. En via, oftewel via beachpromotions.nl... Uh, beachpromotions.nl. Dus je kunt op vele manieren uw stem kenbaar maken... voor de, het zandsculptuur wat het moest, u het mooiste vindt. En die komt dan in aanmerking voor de publieksprijs. laten we hopen dat het uh, beschadigde sculptuur... Uh, inderdaad op het Badhuisplein uh, nog hersteld kan worden. Want uh, ja, die is ook uh, heel mooi natuurlijk... en uh, moet gewoon uh, meegaan voor uh, de hoofdprijs. Het beste zandsculptuur jaar hier in Salford. E.K. is komen te vallen, maar dit hebben we gelukkig nog wel. Uh, en daar zijn we heel erg trots op. Elk jaar weer uh, hier in Salvo de Sandsculptuur. En ze staan nog wel eventjes hoor. Dus Je kan er nog een hele tijd van genieten, gelukkig. Wij gaan terug naar de jaren 80. Rick James is hier met Chloe. You look so good! You look so beautiful. And sexy one, your skin is soft and your eyes are clear. Please tell me how you like. Dat was de single van Rick James en Klo. Inderdaad, een lekkere disco klassieker. Zandvoort op zaterdag, daar luister je naar. We zijn er tot aan vijf uur vanmiddag. Nogmaals, een hele goede middag. Leuk dat je naar de Zandvoorts radio luistert. En dat blijft dat ook doen, hè. Op 30 jaar het geluid van Zandvoorts. Ik zag juist, dat juist we een, geen evenement aan Het heeft alles te maken natuurlijk met corona. De coronatijd waar we op dit moment in zitten, Albert-Jan. En dat uh, tijdens uh, de wildste maand van het uh, jaar... daar hadden de mannetjes ook een uh, cartoon opgemaakt... Uh, bij de krant. Nog zo, uh, Nooit zo'n uh, rustige wildste maand van het jaar gehad als deze maand. Nee, klopt, maar we mogen lang bij zijn dat uh, de zandsculpturen uh, door zijn gegaan. Dus uh, wat, wat kan, kan. En wat niet kan, kan niet. Ik bedoel, ook het, uh, het eerstkomende jazzconcert in begin november... in de krochten, uh, ook dat uh, uh, is uh, gesneuveld, om het zomaar eens te zeggen. Dus... Ja, het is allemaal, we mogen blij zijn dat, dat er nog wel wat is. Je kan een strandwandeling maken, je kan een frisse neus halen. Ik bedoel, Al die mogelijkheden zijn er wel. Gaat de drijf-in bioscoop nog door? Voor zover ik weet, ik heb nog geen bericht ontvangen dat het afgelast zou zijn. Maar goed, laat ik even, dat toen ik toch aan het woord ben, even, even naar de Giro d'Italia gaan. Dus de voorlaatste etappe. Want er zijn wel degelijk ontwikkelingen, zeker bij de eerste beklimming al... Uh, even terug naar de stand. Wilco, uh, uh, uh, Wilco, uh, even kijken. Wilco Kelderman staat daar eerste. Uh, en op het tweede staat uh, Jay Hindley, ook van, ook van Sunweb. Uh, slechts op 12 seconden achterstand. De, de situatie op dit moment is dat uh, Hindley uh, in de achtervolging is gegaan... op, uh, op de leider uh, in, uh, in deze etappe. En al slechts uh, uh, inmiddels die leiding heeft, uh, leider heeft ingehaald... Maar Wilco uh, staat op met 1 minuut 27 achterstand daarachter. Nou, tel daar 12 seconden af. Dan is hij dus virtueel zijn roze trui kwijt. Dat meen je niet. Dus wat dat betreft uh, is het zaak uh, dat uh, Wilco uh, uh, toch even een tandje bijzet. Want uh, ja, virtueel is hij de roze trui kwijt aan teamgenoot uh, Jay Hintley. We blijven het voor u volgen. En hoeveel uh, tijd hebben we nog om dat uh, weer te herstellen Ja, goede vraag. Zoek, dat zoeken we op. Dat, dat, dat vertelt het verhaal nog niet. Oké, okay, dus, nou. Maar, maar... Hou ons uh, in ieder geval op de hoogte als je wil, uh, ja. Albert-Jan. En daarna ja. is natuurlijk de Formule 1 kwalificatie nu ook begonnen. Dus ja. we zitten in Q1. Oh, ja. Kijk, nog acht minuten te gaan. Bottas op P1, Hamilton P2 en Perez op uh, P3. Even kijken, we zien Verstappen op dit moment op P8... Maar dat zegt nog helemaal niks. Hè. We zitten gewoon in de, in de Q1 en uh, we hebben nog acht minuten te gaan. Dus er is nog heel veel uh, te veranderen, uh, ook tijdens deze kwalificatie. Die wij ook uh, blijven volgen, uiteraard. Nou kwam ik van de week op Facebook een uh, zangeres tegen. Ze heet uh, Lenny Gardner. En ze deed een uh, oud nummer van uh, Fleetwood Mac, de Amerikaans-Britse band. En uh, uiteraard met uh, de zangeres uh, Stevie Nicks uh, daarin. En dat uh, oude nummer van, uh, van Fleetwood Mac, dat deed hij Dreams. En dat deed ze wel op zo'n verschrikkelijk goede manier, uh, Albert-Jan... dat het eigenlijk uh, niet van het origineel te onderscheiden was. Sterker nog, misschien was het wel beter dan het origineel. Nou ja, wij moeten het toch even met het origineel nog doen... Dus maar Leni Gardner, die heeft een hele mooie versie gemaakt van deze Single Dreams. Kijk even op Facebook, zoek even op haar en dan vind je vanzelf wel inderdaad de videoclip die ze daar geplaatst heeft. Dat was uh, de single van uh, Brian Adams. Uh, inderdaad. Uh, Everything I do, I do it for you. We zijn uh, nou aan het einde van uh, Q1, zo'n beetje, Albert-Jan. Klopt, maar de drie, uh, de, ja, laten we zeggen, de, drie, uh, de top drie. Die had, de hè? drie Musketeers. De drie Musketeers. <laughs> ja. Die hadden het al even voor gezien, die staan allemaal al in de pits. En dan hebben we het natuurlijk over Hamilton. Verstappen die toch wel de Mercedes, een split. En drie Bottas. Op de Rijkonen, Giovanni, Grosjean, Russell, Magnussen en Latifi... Uh, die, die denken niet door Q1 te komen met nog... Ja, de tijd zit erop. Dus uh, wat wel leuk is, is uh, Leclerc op zes. Dat is uh, goed. Albon, ja. Albon op zeven. Want Alfettos uh, staat ook uh, redelijk. Ja, dus in ieder geval... Uh, nou ja, de top drie uh, is door uh, en uh, door naar Q2. Uiteraard volgen we die Q2 ook weer voor, je. Ja. ja, dan uh, nog even terug naar uh, de Giro. Uh, even kijken, uh, laten we zeggen, uh, er zit nog, nog een, een minuut uh, verschil tussen, tussen de Henley, die Engelse man, die uh, momenteel op uh, de kop rijdt, en uh, kelderman. Dus uh, dat was 12 seconden toen ze vandaag begonnen, maar het verschil is nu iets meer dan een minuut uh, geworden, dus virtueel. Zit uh, Kelderman niet meer in het roze. Maar goed, dit, was, dit is nog slechts uh, de eerste escapades. En er zullen nog twee verstijgingen uh, twee komen van de bergen. Dus laten we de, de dag niet prijzen voor het nacht is geworden. Nee, zo is dat, uh, want dat zijn wijze woorden. Uh, <laughs> goed, mag ik nog even een berichtje doen? Uh, ja, is goed. Okay, ja, want uh, ik zei het al uh, bij Stadpost Nieuws in het kort. Groot onderhoud aan het Riool Boulevard Paulusloot begint volgende week. Maandag 26 oktober begint aannemer Koninklijke Oosterhof Holtman... met de vernieuwingen van het riool onder de boulevard Paulus Lood. Op de ingenieur G. Friedhoffplein is inmiddels een terrein... met bouwketen, depot en materialen ingericht... en de werkzaamheden gaan naar verwachting tot begin april volgend jaar duren. De omwonenden zijn inmiddels met een bewonersbrief geïnformeerd. De overlast voor hen lijkt mee te vallen. Tijdens de werkzaamheden zal per adres de rioolaansluiting worden overgezet... op het nieuwe riool en dat heeft voor betrokkenen verder geen gevolgen...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 het is bedoeling om oktober volgend jaar te beginnen met de daadwerkelijke herinrichting van de boulevard. En nou, kunnen ze de tolweg niet even meenemen? Maar, nou ja, neem maar goed, maar nu beginnen ze. Ik bedoel, hoeveel jaren heeft dit niet op de agenda van de gemeenteraad gestaan? Ja, klopt. Maar heb je er wel eens overheen gereden over die uh, Zuid-Boulevard? Uh, Zuid ja, je, je schokbrekers die worden flink uh, getest hoor, uh, over die straat gaan eraan. Maar goed, uh, laten we het in ieder geval zeggen. Want het is jaren een, een, een, een, een, een, een, een kopzorgdossier geweest en er gebeurde niks eigenlijk. Nee, dat ging over de middenboulevard, hè, met name. Ah, ja, oké, okay. maar in ieder geval, de, de, de upgrading van de boulevards, dat, is, dat begint dus nu wel. Het begint bij het zuiden en dan gaan we naar het midden en, en dan, dan, uh, we, uh, en dan naar... komt Noord aan. Maar Noord is al een klein beetje gedaan. Hè, dus, ja, uh... Nee, klopt. Oké, okay, nou we hebben het nog eventjes over uh, Haarlem Sinkt, want uh, die hebben in de, in de corona-lockdown... hebben ze 55 optredens gegeven bij zorginstellingen hier in, uh, in de regio. En ze deden dat om de zorgverleners en uiteraard de bewoners... hun hart onder de riem te steken. En nu zijn uh, de zangers uh, van uh, Haarlem Sinkt uh, op het idee gekomen... om uh, zich aan te sluiten bij de Jerusalem Challenge... Dat is een uh, chalice die is eigenlijk begonnen bij uh, zorgverleners in uh, Zuid-Afrika. Uh, Zuid Zij hebben dit van uh, Casey uh, Master en uh, Nomcebo uh, Sekado... hebben ze gepakt uh, en, uh, en daar een uh, chalice uh, rondomheen uh, georganiseerd... En uh, ja, dat is eigenlijk een dansje wat ze dan uh, moet uitvoeren. En dan uh, wie dat het uh, leukste doet, uh, die wint de challenge. Maar het is natuurlijk met name gewoon om uh, inderdaad... Om, uh, in deze coronatijd er toch nog een klein beetje iets leuks van te maken. Nou uh, heeft uh, dus Harlem Sint, uh, die zangers uit Harlem die uh, competitie hier in de regio gestart. En we zijn nu dit weekend aan de finale toegekomen daarvan. van albert -Jan. Er zijn uh, drie uh, zorginstellingen overgebleven... We hebben we het over het uh, gasthuis uh, in, uh, in Haarlem. Uh, de chirurgieafdeling uh, uh, van, uh, van het uh, Kennemer uh, gasthuis... Uh, die, uh, die hebben zeg maar, uh, aan de challenge uh, meegedaan... en uh, die zitten bij de laatste drie. Datzelfde geldt voor de Rijp uit uh, Bloemendaal... en ook voor de Bodaan uit uh, Bentveld. Zij drieën uh, strijden voor uh, de prijs. De nummer één van de challenge, de Jerusalemo-challenge... Hier in Kennemerland wordt heel spannend. Het enige wat je hoeft te doen als uh, luisteraar van dit programma... even naar onze uh, Facebookpagina of de app uh, toe gaan. En uh, kies voor een van de drie, uh, de drie optredens, een van de drie video's. Like die video, die uh, specifieke video uh, waarvan jij vindt dat die moeten winnen. En degene met de meeste likes die winnen uiteindelijk de prijs. En dat is dan weer een optreden georganiseerd door HLM Zinkt. Nou, met andere woorden, het draait allemaal om uh, die uh, leuke Afrikaanse platen, Jerusalemmo, inderdaad van uh, Master G G. En uh, ja, die gaan we natuurlijk nu even draaien om in uh, de stemming te komen. En dan moet je natuurlijk ook uh, kijken naar uh, de optredens van al die uh, zorgverleners rondom dit plaatje. Is echt een uh, leuk gezicht en uh, ga dat meemaken via Facebook. En uiteraard ook op de Facebookpagina van Haarlem Sintjes dat te volgen. Lema Ikaya Lami